De grootste oppositiebeweging, de moslimbroederschap, is in Egypte nog steeds verboden. Het is niet bekend of de broederschap ook om legalisering heeft gevraagd. Op de G20-top in Parijs zijn afspraken gemaakt om verstoring van de wereldeconomie te voorkomen. De ministers van Financiën zijn het eens geworden over manieren om onevenwichtigheden eerder te kunnen signaleren. De wereldeconomie is bijvoorbeeld uit balansen dat China erg veel exporteert... Door de nieuwe afspraken van de G20 kunnen begrotingstekorten makkelijker worden vergeleken. Ook worden handelstekorten en handelsoverschotten beter in kaart gebracht, omdat die ook kunnen duiden op verstoring van de economie. Voor het eerst heeft op het Internationale Filmfestival van Berlijn een Iraanse film De Gouden Beer gekregen. De prijs voor de beste film ging naar het familiedrama Nader en Simin, A Separation.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 De Alkmaarders herstelden zich daarmee van de zware thuisnederlaag van vorige week toen ze met 4-0 verloren van PSV. In de subtop boekte Roda JC een belangrijke overwinning. Uit tegen FC Groningen, dat vierde staat, won de ploeg uit Kerkrade met 4-1. In de start van de ranglijst won Excelsior thuis van Hekkensluiter Willem II, het werd op Woudestein 4-0. Het weer. In het zuiden regen of lichte sneeuw. Het wordt vannacht min 4 in het noordoosten. In Zeeland blijft de temperatuur net boven nul. Morgen overal droog, bewolkt en af en toe wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Maandag droog en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde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 Maak een afspraak op Rabobank.nl/slash groothandel. Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte?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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Stefan Sanders. Kunnen je nog een keer naar de midden kijken? Ja, de wintersportvakantie van de koningin... inleg natuurlijk, zo wil de traditie. Elf jaar geleden was de koninklijke familie er ook in 2000. Toen veel protest, want de extreemrechtsregering van Jörg Harder... was daar in de macht en veel mensen vonden dat ons staatshoofd... weg moest blijven uit zo'n land. Nu Nederland de meest rechtsregering ooit heeft en de koningin, volgens vriend Huub Oosterhuis, zelfs gecensureerd wordt in haar kersttoespraak, nu kan Majesteit een subtiel gebaar maken: weigeren uitleg terug te keren.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 Love is the seventh wave, dat was Sting. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Het Midden-Oosten. Wat gebeurt er eigenlijk de laatste weken niet in het Midden-Oosten? Nou, dit. Een deel van de Nederlandse kamerdelegatie die morgen vertrekt naar het Midden-Oosten reist niet af. Het linkse deel dus. SP'er Harry van Bommel niet... en ook Arjen L. Fasset van GroenLinks niet... terwijl C.D.A. Henk-Jan Ormel wel gaat... met andere collega's ter rechterzijde. Wat is het geschilpunt? U hoort het van de heren zelf. En oh ja, we hebben het ook nog over de situatie in het Midden-Oosten. Ook in Marokko zijn vanmorgen demonstraties aangekondigd... door heel het land. En niemand weet eigenlijk hoe groot de onvrede is. Moet de regering het ontgelden, of misschien zelfs de koning? En hoeveel burgerrechten kan Rabat verdragen? Ik praat met Nadia Bouras in Casablanca... met partij van de Arbeidskamerlid Ahmed Marcouch... en met voormalig Marokko-correspondent Greta Riemersma. De blokfluit, dat is toch de driewieler... onder de instrumenten voor mensen... die nog niet met een echte fiets overweg kunnen... Nee dus. Maandag krijgt blokfluitist Erik Bosgraaf... de hoogste staatsonderscheiding die een Nederlands muzikus kan toevallen. De Nederlandse Muziekprijs. Hij is hier en laat van zich horen verbaal en muzikaal. En dan rond 5 voor 12. In Engeland kan je weddenschappen afsluiten... over het volgende regime in het Midden-Oosten dat omvalt. De paardenrace is maar nu dus voor landen. Correspondent Hieke Jippes vertelt straks. En we beginnen de uitzending met het nieuwsoverzicht. Zaterdag 19 februari. De tien minuten per jaar dat koningin Beatrix mag zeggen wat ze denkt liggen onder vuur. Zelfs in haar kersttoespraak kan ze niet vrij uitspreken. Ik heb dit jaar gemerkt toen ik, toen ik haar hoorde dat ze zwaar gecensureerd was. Huub Oosterhuis in het EO-programma Blauw Bloed. Oosterhuis is een goede vriend van koningin Beatrix. Volgens hem was de kersttoespraak veel oppervlakkiger dan de koningin eigenlijk wilde bezorgdheid over de beschaving, over solidariteit... wederzijds respect en tolerantie, daar gaan haar toespraken over. Hè? En ik weet dat ze het daar moeilijk mee heeft. Ik bedoel, dat wordt met argus ogen gevolgd. Met die wetenschap even terug naar afgelopen jaar. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen... en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verhardend standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt... en elkaar over en weer te bemoedigen. De majesteit had wellicht liever willen vragen... om nu ze op te houden buitenlanders te beschimpen. Of rotzooitrappers ons vermanend toe willen spreken. Maar ze werd tegengehouden. Ze heeft allerlei dingen niet kunnen zeggen die ze wou zeggen. Omdat, dan, ja, omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. En, uh, dat soort dingen. De koningin moet kunnen zeggen wat ze wil, maar premier Rutte is verantwoordelijk, vindt het CDA. Fractieleider van Haarsma Buma wil niet gissen of er nu wel of niet in de reden geschrapt is. Het woord censureren kan ik niet beoordelen, maar ik weet ook niet wat er gebeurd Is bij de kersttoespraak, dat zullen we ook niet weten, dus we kunnen gaan filosoferen, maar het is het geheim van het einde. GroenLinks wil wel een duidelijk antwoord. Als het nieuws klopt, is dat heel opmerkelijk, vindt Jolande Sap. Want als het echt zo zou zijn, ja, dan moeten we constateren... dat de heer Wilders niet alleen het kabinet, maar kennelijk ook het Koningshuis gedoogd. De onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Waar zijn de aanhoudende protesten het hevigst? De journaals hebben geen eensluidend antwoord. RTL Nieuws. Donderdag, joeg leger Legers er nog met veel geweld vanaf. Maar vandaag hebben demonstranten opnieuw bezit genomen... van het centrale plein in Manama, de hoofdstad van Bahrein. RTL Nieuws heeft de blik gericht op het golfstadje Bahrein. Het NOS-journaal vindt de situatie duizenden kilometers verderop het heftigst. 84 doden bij onrust in Libië. De journaals in het buitenland zijn het ook niet met elkaar eens. In Algerije is voor vandaag een grote demonstratie aangekondigd. In Libië is het dodental van de betogingen van de voorbije dagen opgelopen tot 84. En in Bahrein weigert de oppositie te praten met de regering. Bij de gewelddadige niederschlaging der protesten in Libië zijn, naar angaben van mensenrechtler, meer dan 80 mensen getötet worden. Bonsoir à Bahreïn, les manifestants semblent plus déterminés que jamais, ils sont des milliers à occuper de nouveau la place de la Perle à Manama. In Libya, the, the, the scene there really is uh, is quite volatile. We've heard from Human Rights Watch that 35 people have died in protest in the second city Benghazi. En dan is er nog Marokko, waar de mensen morgen voor het eerst de straat op gaan. Nu al is er discussie of het protest wel nodig is. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Lá te com vianga, Sabina de Vera Lá tem uns de saia curte Dá fazer parte na coladeira Não vai gozar nós na no cidade Dá mirador de vista almoço não vai, patirizinha Lá te confiança Vinhanga, Sabina de Vera Lá tem nininha de saia curte Dá fazer parte na coladeira Não vai gozar nós na no na miradou, dan niet, ben ik ervist. Lot van met in, ben ik op de inspirar. Pra não ter nada te conquistar, te esquilhouden. Dan s'n't me pôr de invallers no vid. Tomar cuidado, jams serpentinha. Cabez riso, des vidirinha. Tomar cuidado, jams serpentinha. Cabez riso, des vidirinha. Almoze no bein, estreien no No vid is er laat de serpentina de vera. Que as menininhas tá inzibi, si Sem vaidade, sem brincadeira Não vai gozar, agora que não poder, Tudo tá acabar quando não morrer O moço não vai, estranho não subir Ouvir dizer lá de sabina de fera Que as menininhas estão si a exibir Sem vaidade, sem brincadeira Não vai gozar, agora que não poder, Tudo tá a acabar quando não morrer Outro momento em não poder inspirar, para não ter nada de conquista que espiola. Danças preto e paras no vídeo te má de já é um serrentinha, cabelos frisão, desfiteirinha. Te má de olhos é um serrentinha, cabelos frisão, desfiteirinha. A Sabina de Vera Lá deus os menininha que saia curte A fazer parte na coradeira, Não vai gozar nós mocidade Na mirador de Bela Vista O moço não beijo, vem nos ver Movi dizer lá de Sabina de Vera Que as menininha a exibir Sem vaidade, sem brincadeira Não vai gozar com que não pode Tu tá caba com a morre, nós vamos e não pode respirar. Para não ter lata conquista que gira na, das respira por de falhas no vício. Tu cuidado sempre ser cabeça lisa, de suete linhas. cuidado sempre ser cabeça lisa, de suete linhas. cuidado sempre ser cabeça lisa, de suete dat was de Kaapverdiaanse Cesarea Evora met Serpentina. Eerst even sport, nu even flitsen. In Salt Lake City wordt geschaad voor de wereldbeker. De 10 kilometer voor mannen is zojuist, nog niet eens volgens mij nog bezig. Sebastian Timmerman. Ja, wie... Wie heeft ja, er gewonnen? De laatste komt nu net over de streep. Oh. Dat is een buk hoe, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Bob de Jong. Die was namelijk al binnen. En Bob de Jong is bezig uit een, aan een uitstekend seizoen. Hij wint vandaag weer 12-53-17. Is bovendien een uh, persoonlijk record voor Bob de Jong. Hij is uh, een uh, halve seconde sneller dan dat hij eind 2009 was in Heerenveen. En hij boekt zijn vierde overwinning in de vijf wereldbekerwedstrijden... die hij dit seizoen gewonnen heeft. Hij verslaat de Koreaan Seun Hoon Lee. Die eindigt op uh, de tweede plaats. Dat is de olympisch kampioen van vorig seizoen. En Bob de Vries eindigt op de derde plaats. En dat betekent dat Bob de Jong en Bob de Vries... sowieso zeker zijn van deelname aan de wekenafstanden. Mooie 10 kilometer gezien van Bob de Jong. Hij verzilvert dat, verzilvert dat met de overwinning en dus met een persoonlijk record. 12-53-17. Bob de Jong dus. Sebastian Tilman, dankjewel. We gaan over iets anders praten. Welkom, Harry van Bommel van de SP. Goedenavond. Arjen Elfasset van GroenLinks. Goedenavond. Ja, veel van jullie collega's staan op het punt te vertrekken. over een paar uur weg naar het Midden-Oosten. Jullie gaan niet mee. Waarom niet, uh, Harry van Bommel? Nou, wij gaan niet mee omdat uh, um, uh, uh, een flink deel van de delegatie... uiteindelijk vijf van de tien partijen in de Tweede Kamer, zei. Uh, we moeten deze reis uitstellen. Uh, ik was op zich geneigd om wel mee te gaan... maar uh, ik moet erkennen, uh, de bestemming is behoorlijk uitgekleed. Egypte zouden we maar heel kort aandoen, uh, minder dan een dag. Gaza is eruit gevallen. Uh, dat was voor, aanvankelijk voor de Partij van de Arbeid al voldoende... om te zeggen, ik ga niet mee. Daar werd aan toegevoegd uh, GroenLinks en D66. En toen heb ik geopperd in de Kamer van... nou, dan moeten we eigenlijk die reis uitstellen. Als je het een paar maanden later doet, dan kun je een volwaardige reis maken... Um, en uh, ja, een meerderheid van de Kamer heeft toen besloten om wel te gaan. Ik betreur dat zeer, omdat wij uh, over zijn in zijn algemeenheid uh, met uh, unanimiteit de reisbestemming en het reistijdstip vaststellen. En uh, ja, we moeten nu vaststellen dat de helft van de Kamer wel gaat. Ik ga even naar de Henk Jan Ormel van het CDA. Goedenavond. U bent al op Schiphol. Jullie vertrekken, geloof ik, om 4 uur of 5 uur. Ja, ja. Wa waarom niet even gewacht tot u ook wel naar Egypte. en wel naar de gaza kunt? Omdat uh, het hele Midden-Oosten op zijn grondvesten uh, staat te trillen op het moment. En uh, wat er gebeurt is. nou ja, het behoort vandaag ook. Het is niet alleen Egypte. Het is ook uh, Libië, uh, Jemen, uh, Bahrein, noem maar op. En uh, we hadden in een eerdere fase besloten dat we. In ieder geval dat het zinvol zou zijn uh, om naar het Midden-Oosten te gaan. We gaan naar uh, Libanon, we gaan naar Jordanië, de Palestijnse gebieden en Israël. Ik vraag toch even aan Alfa Zet. Het klinkt overtuigend, beter iets dan niets. Het Midden-Oosten staat in brand. En dan wordt er hier gekibbeld, wel of niet gaan? Nou ja, er zijn twee dingen. Um, het Midden-Oosten is uh, groter dan uh, Israël en uh, Jordanië. Uh, wat heel erg belangrijk is en cruciaal uh, voor de ontwikkeling is... Uh, de, de situatie in Egypte. En los daarvan, uh, ik kan niet met goed fatsoen naar Israël gaan... En uh, te horen krijgen dat uh, minister Rosenthal met uh, de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Israël heeft gesproken. En dat de minister van Buitenlandse Zaken van Israël glashart zegt dat, er, uh, dat een kamerdelegatie in Gaza niet welkom is. Het gaat niet om veiligheidsredenen, maar het is om een politieke reden. En dan kan ik niet met goed fatsoen uh, naar Israël gaan zonder uh, dat je naar de Gazastrook kan. Begrijpt u dat nu, Ormel? Nou, ik begrijp dat niet helemaal. Want uh, meneer Alphacet noemt nu uh, het niet gaan naar Egypte. Maar hij had aanvankelijk ingestemd met eh, deelname aan de reis. Terwijl toen al bekend was dat eh, Egypte niet kon. De Partij van de Arbeid had daarom gezegd: van daar gaan wij niet. Er wordt hier nee geknikt. Twee dagen, twee dagen voordat eh, situatie we was zouden veranderd. vertrekken. Twee <hippen> dagen voordat we zouden vertrekken. zeiden opeens een aantal andere partijen. terwijl de tickets al geboekt waren, de hotels geboekt, de gesprekspartners waren ingelicht. <hippen> van ja, laten we toch maar niet gaan. Nou, het is een beetje ja, is een raar, gezet. omdat uh, de veiligheidssituatie in Egypte veranderd is. Uh, er is niet meer zo'n negatief reisadvies uh, aan Egypte. Uh, en los daarvan, uh, Gaza was ongewis vanwege veiligheid. Maar uh, pas deze week hoorden wij dat het om politieke redenen... ons de toegang tot Gaza ontzegd was. En ik neem aan dat je voor als Kamerlid toch graag wil controleren... hoe Nederlands en Europese belastinggeld wordt, uit, uh, wordt besteed... aan Europese en Nederlandse ontwikkelingsprojecten in Gaza. En gezien de situatie in Gaza ook voor het Israël... Uh, uh, palestijns vredes, uh, uh, uh, uh, het palestijns om uh, um te kijken hoe het daar zit. Ik vraag me even af, meneer Ormel... normaal gaan alle partijen mee met zo'n reis. Is, bent u nu met uw delegatie nog wel representatief... voor, ja, voor het Nederlands parlement? Uh, wij vertegenwoordigen de partijen die we vertegenwoordigen. Dus er gaan uh, vijf partijen mee. En uh, die partijen hebben in meerderheid besloten... om de reis waarvan eerst 90% van de partijen zeiden... van ja, dit gaan we toch doen... En twee dagen van tevoren haakten een aantal partijen af. Heeft toch een meerderheid gezegd van ja? Op zo'n laat tijdstip. En bovendien, zo'n belangwekkende reis op zo'n belangrijk tijdstip. Ja, dat kunnen we toch niet meer afzeggen. Maar ik betreur, het zeer, ik betreur het zeer. Dat de heer Van Bommel en de heer Alfazet. Uh, op het allerlaatste moment hebben besloten om thuis te blijven. Ja, we hebben pas op donderdag, dus uh, een paar dagen geleden. vastgesteld wat de bestemming was. Um, Egypte is er toen nog uh, halfbakken ingekomen. Uh, we zouden dan uh, niet uh, met uh, de belangrijke mensen kunnen spreken... maar alleen in het hotel en op de ambassade. Dat zou dus een zeer beperkt bezoek zijn geweest. En uh, uh, het argument, de tickets waren al geboekt, is uh, buitengewoon ongeldig. Omdat wij als Tweede Kamer altijd tickets boeken... die op het laatste moment nog te wijzigen, in te trekken of wat dan ook zijn. Dus dat kost geen cent extra... Uh, waar het om gaat is dat wij in en het verleden altijd model. bij unanimiteit besloten waar we naartoe gingen en, en hoe we daar naartoe gingen. En ik moet nu vaststellen dat de helft van de Kamer, vijf van de tien partijen, een flink deel van het reisbudget opsoeperen van de Tweede Kamer. En dat we later waarschijnlijk niet eens meer naar Egypte kunnen als hele delegatie. En dat is zeer Laat, Ik wil graag een laatste rekje van meneer Ormel. Ja, nou, ik vind het dus uitermate belangwekkend dat we juist nu, nu het hele Midden-Oosten op zijn grondvesten trilt ter plekke horen wat dit betekent voor Israël, voor de Palestijnse gebieden... voor twee belangrijke Arabische landen. We konden toch niet alle landen eh, bezoeken. We konden ook niet naar Libië, ook niet naar Jemen, ook niet naar Saoedi-Arabië. Maar ik begrijp, ik, betreur... wel dat u het, ik begrijp wel dat u het geld nog had kunnen terugkrijgen. Van de, de tickets. tickets. Ja. Maar niet van de hotels. En ook waren alle afspraken al gemaakt. En het zou een zeer vreemd signaal zijn als wij twee dagen van tevoren ja. tegen... Het uh, Jordaanse parlement, het Libanese parlement hadden gezegd: van nee, we komen toch maar niet. Uh, we zien er toch maar vanaf. Goed, meneer Armel, ik moet het hier even bij laten. Ik wens u vanmorgen een goede reis met de andere vijf mensen die wel meegaan. We praten wel. even verder, uh, Harry van Wommel en Jan Facet. Ik zag wel allemaal weg. Ja, nou ja, van... Laat me één opmerking ja, maken kort, over de dan. kosten voor het hotel. Ja. Dat is echt flauwekul. Hotels in Nederland, maar ook in het Midden-Oosten, kun je tot een dag van tevoren, kun je die nog afbestellen. Dus wat de kosten betreft uh, valt ons niks te verwijten. De delegatie, de beperkte delegatie die nu gaat wel, omdat dat je enorm veel kosten maakt, ook voor veiligheid. Hè. Daar gaat ook beveiliging mee. En hiermee wordt een flink deel van het reisbudget van de Tweede Kamer opgesoupeerd. Straks kan de hele Kamer niet meer een echte volwaardige reis maken naar het maar goed, midden als, als ik in Jordanië zou wonen, en ik zou dit horen... van de Nederlandse uh, Kamerleden maken ruzie over dit soort dingen... Ja. dan zou ik me werkelijk... Nou ja, dat, dat begrijp ik heel goed. En daarom is het ook buitengewoon onverstandig om over dit soort belangrijke vraagstukken te gaan stemmen. Wij hebben ons ook onthouden van stemming. Hè. Partijen hebben gezegd van wij doen hier niet aan mee. Want het probleem is dat wanneer wij dit praktijk maken, dan kan de coalitie, die per definitie een meerderheid heeft alle reizen in de toekomst domineren en zeggen... we gaan hier naartoe Goed. en we gaan uh, op dit tijdstip... Dit onderwerp afgesloten. Elfacet, um, u bent half Palestijns, half Nederlands... U hebt ook op, uh, in de Palestijnse gebieden gewoond. Een um, enorme... Ja, verandering in het Midden-Oosten. Gaat dat ook het Palestijnse gebied betreffen? Uh, ik denk het wel. Uh, er waren al demonstraties afgelopen donderdag... Uh, die oproepen uh, voor eenheid... Uh, tussen, uh, het geschil tussen Hamas en, en, uh, en Fatah... en enerzijds Gaza en anderzijds ja. Westbank. Maar je ziet dat heel veel jongeren... met name in de Palestijnse gebieden... het eigenlijk hebben gehad nee. met Hamas... met de Palestijnse autoriteit, met Israël. En dat ze eigenlijk ook, uh, net als in de rest... van de Arabische wereld, het een beetje hebben gehad... met de elite. Uh, met het establishment, uh, met uh, een oudere generatie... die het al heel lang daarvoor het zeggen heeft. En uh, dat zij ook uh, veel meer inspraak eisen. Net als in, uh, nou ja, wat zij zien ook in Egypte, in Tunesië... Uh, uh, in Libië vandaag uh, en in Bahrein. En in Bahrein. Maar is er ook een seculier alternatief? Ik bedoel, Hamas is natuurlijk sterk uh, islamistisch. Uh, Fatah was dan altijd de meest seculiere van de clubs. Maar in Egypte en in Tunesië zag dat nou juist... een niet-religieus gemotiveerde jongere groep... Die gewoon burgerrechten wilden. Nou ja, de angst voor uh, islamitische beweging is altijd een soort excuus geweest om uh, niet voor democratisering te zijn, om niet uh, respect voor mensenrechten hoog in het vaandel te houden. Nou, Hamas is ook aan de macht gekomen, dankzij de democratie. Nou, en dat Hamas is, nou is niet... niet aan de macht gekomen, daar is wel voor gestemd. Uh, alleen, uh, uh, je zag dat, nou ja, daardoor uh, dat men zei, ja, democratie graag, maar niet. Wij bepalen wel uh, graag uh, wie er dan uh, uh, vanuit het westen wie daar uh, mag regeren, terwijl ik denk dat heel veel jongeren uh, behoefte hebben aan leiderschap en politieke partijen die uh, verantwoordelijkheid dragen... die ook ter verantwoording geroepen kunnen worden. En dat kan alleen als er democratische verkiezingen zijn... als er democratische instituties zijn... en als jongeren die toch wel voor een groot deel de meerderheid uh, zijn... in heel veel van, de, uh, van deze landen, uh, dat die inspraak uh, krijgen. Harry van Bommel, hoe moet Nederland zich opstellen? Bedoel, niet alleen die Palestijnse gebieden, maar ook Egypte, ook Tunesië, ja, ook Afrika. Nou, dat geldt inderdaad voor alle uh, Noord-Afrikaanse landen boven uh, de Sahara. Wat we zien is dat uh, deze landen door het koloniale verleden een bemoeienis hebben gehad met het Westen... die zeer twijfelachtig is. Men heeft daar, Europa heeft daar de verkeerde leiders gesteund. Dat heeft Europa gedaan omwille van de wens van stabiliteit. He, een dictatuur is, hoe je het wendt of keert, vaak stabiel. Omdat de verhoudingen daar vast liggen. Um, wij hebben die landen gesteund. Europa heeft die landen gesteund. Ook Nederland met geld, met wapens... Uh, en met handelsvoordelen bij uh, export naar de Europese Unie. Daardoor kunnen die leiders ook uh, 20, 30, soms nog meer uh, jaar in het zadel zitten. Uh, dat is verschrikkelijk. Vooral voor de mensen die daar wonen. Wat kunnen we nu doen? Want dat is ja, duidelijk. Wat wij nu moeten doen is uh, uh, voor de juiste partij kiezen. En dat is in veel gevallen gewoon de, de gewone man op de straat. De mensen die op het stonden. De mensen in Libië, ik juich ze toe, die de, die de moed hadden om de straat op te gaan. Keihard worden teruggeslagen. Wij moeten het signaal afgeven dat wij democratisering steunen. En dat wij dus bereid zijn op het moment dat daar een omwenteling komt... om een soort programma te beginnen, zoals we dat ook hadden voor Oost-Europa. Het Maatra-programma, maatschappelijke transformatie. Dat wij bereid zijn te investeren in de opbouw van een democratische rechtsstaat in die landen. En ja, dat is een signaal wat de mensen in Egypte... volgens mij heel goed hebben begrepen. Uh, laat de andere landen daar een voorbeeld aannemen. Zodat ze weten dat ze een partner hebben in Europa... die bereid is om na uh, die, uh, die omwenteling... Die, die volgens mij onomkeerbaar is, de geest is uit de fles... ook in die andere landen, een partner hebben in Europa... die bereid is om straks die weg van democratie... de weg naar democratie samen af te leggen. Bommel, Ayan Arjan Alvasset, ik dank jullie allebei. Graag gedaan. Graag gedaan.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 the future Anana, anana Anana Anana, Dat was Tim Knol met de versie When I'm King. Akoestisch moet ik er vooral bij zeggen: akoestisch. Morgen staan in Marokko demonstraties in verschillende steden gepland. In Casablanca is Nadia Bourras, lid van de adviesraad voor Marokkanen in het buitenland. Goedenavond, Nadia. Goedenavond. Is er al een opgewonden sfeer in de stad, in Casablanca? Uh, nee, ik, uh, ik zit nu in een restaurant, ik moet even naar buiten gelopen. Ja. Het, uh, nou ja, het is vooral gezellig en vrij rustig. Wat, wat, wat, dus maar helemaal niets? Geen spanning, geen, geen enkel nee, teken nee. van de demonstratie die morgen gepland staat? Nee, niets van gemerkt. Wie, wie zijn die demonstranten morgen? Wat zijn dat voor mensen? Uh, nou, het initiatief is begonnen bij uh, een groep jongeren. Uh, die zich hebben, uh, zij, zij noemen zichzelf uh, de groep die uh, voor democratie en vrijheid nu strijdt. En uh, nou ja, je moet je voorstellen dat het vooral... Uh, gediplomeerde werklozen zijn. Gediplomeerde zijn... werklozen. Ja. Ja. ja, dat zijn mensen die van de universiteit afkomen en die maar niet aan het bak kunnen. Maar ja, dat veroorzaakt een heleboel frustraties en uh, die kunnen gewoon uh, niet verder met hun leven. En die hebben toen uh, uh, nou ja, geïnspireerd door wat alles wat er gebeurd is in Egypte en Tunesië, hebben ze zich georganiseerd. Wat willen ze? Nou ja, wat ze willen is vooral uh, grondwettelijke hervormingen. Uh, maar goed, heel veel mensen hebben zich daarbij aangesloten en er zijn verschillende uh, motieven die ervoor zorgen dat mensen zich uh, bij de beweging, nou eigenlijk kun je het helemaal geen beweging noemen, maar die zich bij dit initiatief aansluiten. Nou, dat zijn mensen bijvoorbeeld die voor, um, um, ja, die, die voor uh, een, een um, lagere voedselprijzen, mensen die de corruptie zat zijn, uh, mensen die ook willen dat de grondwet verandert, in die zin dat de... Uh, ...machten gescheiden worden in Marokko. Uh, dat is nog niet het geval. Dat zijn mensen die voor culturele uh, diversiteit zijn. Dus ook dat meer democratie, het... uh, begrijp meer ik. En je zegt culturele diversiteit. Moet ik dan ook denken aan het verschil tussen Berbers en Arabieren? Inderdaad, dat bijvoorbeeld ook de energy-taal... ...de taal van de Berbers, dat hier erkend wordt... Dat wordt het al officieel, maar dat er ook gewoon veel meer aandacht ook besteed wordt. Ook in het onderwijs, in het dagelijks leven, in de media en dergelijke. Dat daar ook aandacht uh, voor is. Het zijn mensen die eigenlijk staan voor, voor vrijheid en, voor, en met name waardigheid. Me. Mensen die net als wij gewoon een fatsoenlijk leven willen opbouwen in Marokko. Hoe, hoe groot wordt het morgen? Nog even. Wat zegt u? Hoe groot gaat het morgen worden? Uh, dat weet eigenlijk niemand. Uh, ik heb verschillende mensen gesproken. De een zegt maar dat kan lopen in de honderden duizenden. Andere mensen zeggen, nou dat zal wel meevallen. Mijn indruk is dat het ook vrij massaal kan zijn. Want inmiddels hebben zich bij deze groep, die staat voor vrijheid en democratie nu, hebben zich verschillende tientallen mensenrechtenorganisaties bij aangesloten. Hebben zich internetactivisten bij aangesloten. Daar hebben ook de islamisten zich bij aangesloten. En deze laatste groep, die kan rekenen op een aanhang? van uh, ongeveer 200.000 mensen. Dus ik verwacht toch dat we uh, een flink aantal mensen op de been uh, zullen krijgen. We gaan het morgen zien. Het um, gast ja. hier is ook Ahmed Marcouch, PvdA Tweede Kamerlid. Marokkaan en Nederlander. En dan de telefoon Greta Riemersma, voormalig correspondent in Marokko. Uh, meteen even naar Ahmed Marcouch. Um, steunt hij die uh, demonstranten die er morgen wellicht zullen komen? Of ik ze steun? Ja. Ja, absoluut. Kijk, ik denk dat, uh, dat, dat er dat maar ook wel gebaat is bij meer democratie. Of in ieder geval sowieso democratie. Hè. Er is op dit moment toch iets van een schijndemocratie. En uh, meer vrijheden. Maar kijk, de armoede is natuurlijk gigantisch. Je had het net over uh, die, uh, die werklozen onder ja, die werklozen. Ja. ja, maar je hebt natuurlijk ook onder de, de laagopgeleiden gigantisch veel werkloosheid. Maar de armoede is ook heel groot. En je ziet ook jongeren die uh, bijvoorbeeld uh, ja, uh, met, met, leven, met gevaar voor eigen leven... In bootjes stappen om deze kant op te komen. Dus dat, dat zegt ook iets over de toestand daar. Dus het gaat om fundamentele vrijheden, maar het gaat ook om de sociaal-economische uh, ja, situatie van mensen. Op allebei die zaken. Ja. Geeta Rienersma, goedenavond. Goedenavond. Marokko wordt sinds tien jaar geleid door koning Mohammed VI. Mm -hmm. En er wordt juist gezegd dat hij al heel veel hervormingen en democratiseringen heeft ingezet. Klopt dat? Ik bedoel, dan zou een deel van die eisen al wegvallen. Hij heeft uh, zeker ervoor gezorgd dat er veel meer vrijheid in Marokko is gekomen. Hij heeft ook uh, hè, de pers meer vrijheid gegeven. Hij heeft vrouwen meer rechten gegeven. Hij heeft een soort uh, uh, verzoeningscommissie ingesteld. Hij heeft heel veel gedaan. Maar um, wat wel zo is, hij is in 1999 is hij, um, uh, in dienst, wou ik bijna zeggen. Is hij, is hij, is hij in gaan regeren? Gekomen, ja. is, hij is gaan regeren in 1999. En uh, eigenlijk na de aanslagen in Casablanca in 2003 zijn ontzettend veel vrijheden ook weer uh, teruggedraaid. En dat heb ik de laatste jaren ook gemerkt toen ik in Marokko woonde. Dat um, nou de journalistiek wordt eigenlijk wel weer ingeperkt. En er wordt dus ook gezegd daar in Marokko dat er gewoon krachten aan het werk waren in Marokko. Die um, eigenlijk wel uh, toeveelden naar het Tunesische model hè, onder, de voor, onder de president Ben Ali. Dus toch echt weer meer uh, dictatoriaal zeg maar. Dus dat zou kunnen. Maar um, hoe, hoe, um, ja, hoe overtuigend is die democratisering van Mohammed de VI van de koning? Nou, kijk, wat je, wat je ziet is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld van Nederland. Wij hebben hier in principe een symbolische uh, koningin. Uh, vandaag blijkt ook weer censuur. Ze dus mag niet eens zeggen wat ze wil. Kennelijk. In um, Marokko ja, is het bij, je andersom. Hè. Je hebt een soort van een symbolische uh, parlement. Uh, maar die, die hebben totaal geen bevoegdheden. Dus de, de, de wetgevende macht en de, de uitvoerende macht en, en hè, dus en, de rechtelijke macht zit eigenlijk uh, ook grondwettelijk helemaal in handen van de koning. En, en, en, en wat je dan ziet is dat. Uh, eigenlijk is de koning uh, een beetje de, de belichaming van de heerser. zoals Matthias Verlin hem uh, beschrijft. Dat is eigenlijk die koning ook heel erg verantwoordelijk voor de situatie in het land. Ja, je ziet ook dat, dat uh, bijvoorbeeld uh, Shabib al dat is, uh, laten we zeggen, de, de, de jongeren, die uh, de, de uh, geïslamiseerde jongeren... zeg maar de, de, de islamistische jongeren ja. uh, aanvoeren... dat die ook keiharde eisen stellen en zeggen van nou... Uh, die grondwet moet veranderen en, en, en de koning uh, moet uh, die absolute macht uh, afstaan. Dus echte democratie, geen schijndemocratie... en ook geen, schijn, uh, geen, geen schijnthema's. Bijvoorbeeld de hele Berber... Arabische discussie, dat, dat, dat zien heel veel mensen als een soort, van een, een soort van een afleidingsmanoeuvre... om het volk af te leiden van de echte zaken. Namelijk de echte democratie, vrijheid, werkgelegenheid, rechtvaardigheid. Nou ja, en dat zijn essentiële zaken waar nou ja. de mensen morgen denk ik ook eisen. Nadia Boeras in Casablanca. Enig idee of er morgen ook inderdaad tegen de koning zal worden gedemonstreerd. Want dat is natuurlijk toch een stap te ver, denk ik. Ja, klopt. Je moet denken dat uh, het Malkaans Koningshuis, dat bestaat al langer dan 1200 jaar. Dus zijn positie staat niet direct ter discussie. Uh, dat is ook helemaal niet de eis van uh, de mensen die het initiatief hebben genomen tot die demonstraties. En uh, de elite die heel veel te danken heeft ook aan uh, de bestaande structuren, die houdt zich vooralsnog heel erg rustig. Het initiatief komt vooral van uh, nou ja, jongeren en uh, mensen zoals zijde sociale lagere klasse. Um, en en vooralsnog staat de positie van de koning um, niet ter discussie. En hij is ook immens populair. En men heeft het ook helemaal niet over dat de koning uh, uh, er een potje van maakt. Maar vooral dat het kabinet of uh, sorry, het parlement uh, een soort van marionettenmensen uh, zijn die daar zitten en verder niks uitvoeren. Dus de uitdrukkelijke. Van het protesteren. Uh, is dat er een nieuw, uh, nieuw parlement komt. Volgens mij zijn er pas verkiezingen, maar zij willen altijd vroeg de verkiezingen. Uh, maar de koning is heilig. De, de koning en, is heilig, uh, Ahmed Acous. Ja, ja dat, kijk, dat klopt. En dat is. Uh, kijk, hij is ook de, de leider, de gelovige. En je mag, en ja. dat is waar uh, mevrouw Rims maar net op wees. Uh, je mag alles in Marokko. Als je maar niet. Uh, uh, de, de, de koning bekritiseert. En, en de, is en wel de journalisten, nodig, zegt u? Ja, want die, hij gaat over alles. Dus, uh, en, en, en journalisten die het konink, uh, Koningshuis en de koning bekritiseren. dat zijn degenen die vaak ook opgepakt worden. En, en, en, en de kranten die ook uh, opgedoekt worden. Greta maar klopt dat? Is dat ook uh, uw ervaring? Ja, ja de, de, de koning is onder brede lagen van de bevolking uh, wel populair. Maar uh, ik moet zeggen, uh, uh, Marokkanen in Marokko, die hebben ook werkelijk geen idee wat, uh, wat, wat democratie is. Ik bedoel, ze, ze, ze zien ook vaak niet in gesprekken, merk je ook niet van uh, ja, hoe het dan anders kan. Ze hebben het idee dat de koning een soort, zoiets is als de president van Frankrijk, daar vergelijken ze hem ook vaak mee. Nee, wij hebben hier gewoon het Franse model, zeggen ze. We hebben eigenlijk al democratie, zeggen ze ook wel. Dus ik bedoel, die populariteit van de koning, ja, nou ja, goed, uh, uh, uh, ze weten ook niet beter... Ja, maar die, die koning maakt zich, met, maar, maar... Uh, uh, die, die is met een gigantische, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, um, uh, uh, uh, offensief bezig geweest. Met bijvoorbeeld het starten van heel veel initiatieven. Waarvan. Ik in ieder geval zelf nog weinig van heb uh, gerealiseerd. Je bent ook behoorlijk, uh, of u bent ook behoorlijk uh, sceptisch over die koning. Veel meer lijkt me dan bijvoorbeeld uh, nadia, boerder als ik dat zo hoor. Nou ja, nee, ja, goed. Kijk, ik, ik zie gewoon dat, dat, dat, dat die democratie en die, rechtvaardige, die rechtvaardigheid en, en, en die eerlijke verdeling, zeg maar, in, in, in de Marokkaanse samenleving, dat die, dat die ver te zoeken is. Maar dat er wel iets van een enthousiasme en iets van een hoop is ontstaan na het aantreden van, de, van deze koning. Maar ik, ik ben bang dat dat dat dat allemaal uh, schijn is en, en dat het allemaal lucht is. En, en dat, dat de koning op televisie heel veel initiatieven begint. Hè, dat zien de mensen, dat maakt de mensen ook uh, enthousiast, geeft ze hoop. Maar uiteindelijk zullen ze erachter komen dat het allemaal lucht is... en dat er maar inderdaad nog steeds dat kleine clubje aan de top... Uh, dat dat de enigen zijn die ervan profiteert. En daar is hij uh, dus ook uh, een van de grote in. Geert Arim maar tot slot... Uh, wat betekent dat voor Marokkanen hier? Over het algemeen hebben wij in Nederland Marokkanen die uit, het, uh, uit de RIF gewerkt komen. Meer Berbers zijn georiënteerd dan Arabisch. Uh, Ahmed Bakouche reist nu de hele tijd op zichzelf. Uh, hoe, hoe sterk leeft dat hier onder Nederlands Marokkanen? ja Ik ken ze natuurlijk niet alle 350 Nee, nee dat weet ik, maar Wat gooi. een beetje mijn inschatting is, ja. dat weet ik ook, wat ik in Marokko woon en dan ontmoet ik natuurlijk ontzettend veel uh, vakantievierende uh, Marokkanen uit het buitenland... Dat ze toch um, eerlijk gezegd niet zo'n heel goed beeld hebben van um, ja, wat het uh, dagelijks leven in Marokko inhoudt. Het zijn toch, uh, nou ja, dat merk je ook nu wel. Uh, uh, mijn indruk is dat de mensen hier, de Marokkanen hier, um, veel feller zijn... Uh, over het algemeen, uh, uh, uh, voor hervormingen, zeg maar, dan daar. Ik bedoel, mensen zijn daar ook voor hervorming, hoor. Daar, daar niet van. Ze willen ook van de armoede en de corruptie en de vernedering af. Alleen, um, of zij echt allemaal tegen het Koningshuis zijn... ja, dat is nog even de vraag. En daar zijn mensen hier in Nederland veel feller over. En overigens, nog even terugkomen op wat Nadia net zei... De, die protestbeweging van morgen, die eisen wel degelijk een nieuwe regering. Mensen zijn het helemaal zat... Uh, de premier daar, El Fessi, dat is een hele rijke familie. Die heeft heel veel touwtjes in handen, naast het Koningshuis, zeg maar. Daar willen ze het liefst van af. El Fessi, die haten ze echt. Daar wordt in de kranten gewoon keihard tegen de premier geschreven. Die man, die moet gewoon weg. Dus het is niet alleen een nieuw parlement, ook een nieuw, gewoon een nieuwe regering. Ik ga het hierbij houden, alle drie, Nadia Boeras, misschien wellicht tot morgen. En de andere ja. twee. Hartelijk dank. In de studio is Binnengelopen, een oude bekende van mij, want twee jaar geleden zat je hier ook. Erik Bosgraaf, blokfluitist. Um, wil je iets gaan spelen voor ons? Graag. <tied> Wat, wat was dit? Dit was uh, de eerste fantasie voor fluit solo van Telemann. En dit was een altblokfluit volgens mij, of zag ik dat nou weer even niet goed? Ja, hij is net iets groter. Het is een uh, tenorblokfluit in D, in, uh, in lage stemming. En uh, nou ja, dat heeft net iets onvloerstere klank dan een, uh, dan een gangbare altblokfluit. Ja, het, het, het, het klinkt dieper. Ja, het, zeker. Dus, dus, dus, nou ja, het zijn natuurlijk ook schitterende handgemaakte instrumenten. Um, en dat, uh, ja, dat uh, als zo'n zo meester vakman uh, de Stradivarius van de blokfluiten zeg maar, zo'n instrument maakt... Dan, ja, dan krijg je echt iets bijzonders. En nee, goed, Dit is gewoon een, een studio, maar in een kerk uh, kun je je voorstellen... dat het heel erg mooi wegzingt. Nou krijg je de Nederlandse muziekprijs. Ja. Dat is de hoogste onderscheiding die een klassiek muzikus in Nederland ten deel kan vallen. Ja, dat klopt. En ik maar denk, ik bedoel, het is je van harte gegund... maar dat Frans Bruggen, de oude meester op de blokfluit... Dat hij maar lang zou hebben gehad. Nooit gehad, Frans Brugge? Nou, uh, nee, hij heeft hem nooit gehad. Maar de prijs bestaat ook nog niet zo vreselijk lang. Nee. Bestaat sinds begin jaren tachtig. En dat was eigenlijk de periode dat uh, Frans Brugge eigenlijk min of meer stopte of bijna niet meer speelde en vooral ging dirigeren. Dus uh, maar hij had hem wat mij betreft zeker moeten krijgen. Nou, nou lees ik ook dat je dat er ook een tentamenconcert aan die prijs is verbonden. Ja, het, de, de prijs is, het is een beetje een raar concept. Je gaat eigenlijk twee jaar lang een soort traject in waarin je geld kunt uitgeven aan je, aan je, aan je aan muzikale ontwikkeling. Dus je kunt allerlei masterclasses volgen, et cetera. En dat is eigenlijk ja, grenzeloos, kun je wel zeggen. En in die twee jaar wordt je ontwikkeling gevolgd. En aan het eind van die twee jaar moet je een tentamen doen. En dus en dan, die prijs krijg je niet, zoals je normaal de, de, een prijs krijgt. Precies, de prijs weet. is niet een zak met geld. Het uh -huh. is gewoon die, die twee jaar dat je eigenlijk aan je ontwikkeling kan werken en dat daar de financiële Middelen voor zijn en als je dan nou zakt voor dat tentamen, dan krijg je hem dus niet. En dat <laughs> maar dan, dan dat... heb je dat geld toch wel uitgegeven? Ja, nou, maar de vaak, vaak als men niet als de commissie niet tevreden, Het is. Een commissie van wijze mannen en vrouwen. Als die niet tevreden over jou is, dan gaat dan ben je al binnen een half jaar of binnen een jaar ben, uh, weg. ben je weg. Ja, ja. en wat, wat hebben ze, want ze hebben vast ook een laudatio geschreven waarom jij die prijs hebt gekregen, ja. Um, ja, ze hebben geschreven dat ik uh, nou, vooral mijn veelzijdigheid word geprezen. Ja, want ik doe, ik doe hele oude muziek, vanaf de middeleeuwen tot echt de allernieuwste muziek. Ik heb gisteren de wereldpremière gespeeld van een totaal nieuw stuk... voor, voor blokvloot, viool en strijk, uh, strijkorkest. Van wie was dat? Dat was van uh, Matthijs de Roo. Nederlandse um, componist. Ja, eigenlijk. hij woont gewoon in Leusden, maar het is een genie. Uh, <laughs> ja, nee, Matthijs er ook, schrijf hem meteen op. Ja. Genie, ja. ja. En uh, nou, daarnaast improviseer ik ook. en uh, ja, Dus die, die veelzijdigheid wordt, wordt geprezen. En ik vind, ik vind dat eigenlijk... dat, ja, dat een muzikus van nu moet dat ook doen. Een instrument, of het nou een viool, een piano of een blokfluit, is... leeft niet als er ook nu niet muziek voor geschreven is. Maar goed, wordt. Het, het lastige is natuurlijk... die blokfluit was ook heel erg aan die barokperiode gebonden. En volgens mij die hele Nederlandse in de eeuw kun je ze een beetje overslaan ja, voor de blokfluit. Ja, en ja. pas in de 20e eeuw begint het dan weer te leven. Wat wat doe jij met dat grote gapende gat van de romantiek waar de blokfluit eigenlijk genegeerd werd? Nou helemaal niks. <laughs> maar de, nee nee nee, je, je kunt je kunt niet alles doen. Ik bedoel dit is ik, ik, ja, je, dat is niet persoonlijk, maar je vraagt de pianist ook niet god waarom doe je niks met die middeleeuwen? Zo zit het voor mij ook. Ja, weet je, dat is gewoon niet dat is niet een periode waarin de muziek voor mij is en doe dus doe ik er niks mee, want er is ontzettend veel nieuwe muziek wordt geschreven. En en, nou ja, zeker uh, sinds de jaren zestig en sinds, uh, je noemde hem al Frans Brugge... is het gewoon een, een, uh, een instrument wat, wat ja, eigenlijk ja, wel in de voorhoede staat van de, van, de, van de moderne muziek. En juist, ik ben de laatste twee jaar ook... Het is grappig om de twee even op te pikken, omdat ik twee jaar geleden hier voor het laatst ja, was. Ja, precies, hier ook. Ja, ja, je ook een prijs gewonnen trouwens. Ja, ja, ja, dat was ook <laughs> al... Uh, <laughs> de Borletti Buittoni Trust Award. Zeker, ja. zeker. Ik zou zeggen, over twee jaar hoop ik hier weer... Uh, Zitten met een prijs. Nou ja, het is wel veel. <laughs> en ik kan me ook nog herinneren dat ik jou toen een mailtje heb gestuurd. Ja. En om je te feliciteren. Ja. En toen zat je in Sofia, Bulgarije. Ja, dat klopt. Je kon die prijs niet eens zelf ophalen. Ja, dat... <laughs> Wat een glamorous leven heeft een blokfluitist. <laughs> nou. Nou ja, ik weet het niet. Wat is er in die twee Nou ja nou, ja, nou ja, ik, ik speel wel in zo'n 15 landen per jaar. En, en over de hele wereld. En... Um, ik kan, ik kan leven van, van, uh, van, van concerten. En ik geef ook les op conservatorium trouwens nu. Maar dat is, ja, dat is gewoon iets wat ik, wat ik heb kunnen opbouwen. Um... Kun je beter worden nog steeds? Want je was natuurlijk twee jaar geleden ook al echt heel erg goed op die fluit. Ja, nou dat is, dat is iets. Euh, kijk, won je met een prijs, maar dat je niet meer hoeft te studeren. Ja, ja, ja, ja. Zo zit het niet in elkaar. Het is, het is altijd een, een kwestie van, je, van jezelf opnieuw uitvinden. Dat geldt, het klinkt heel filosofisch... want dat geldt eigenlijk voor het hele leven. Maar dat geldt ook zeker als speler. En um, nou ja, het, het, het, het leuke van blokfluit is ook dat het instrument is niet af Dus het, je bent altijd op je zoek. Je kan je verdiepen. Dus... Ja, je kunt, maar je kunt ook altijd weer het instrument zelf proberen te, te verbeteren. of, of of, een, of nieuwe wegen in te slaan met het, uh, met, met het repertoire. Heb je nu een, een blokfluit in je hand, of niet? Ja, ik, uh, ik heb nog een ander type meegenomen. Dit is een, uh, een zogenaamd ganassimodel. Uh, nou, we hebben, wat, wat we hier zien is eigenlijk een, een, uh, een instrument... uit een oudere uh, tijdsperiode, uit de renaissance. Uh, twee houten stukken, verbonden door een, een koperen middenstuk... die eigenlijk een veel warmere klank heeft. Maar ik, ik zal het even het verschil Beurt, laten ja, horen, ja, graag. dan hoor je dat meteen. En ben je nou of die laatste toon heel ontevreden? <lacht> ja, jij bent een kenner, hè? Dat je... <lacht> nou ja, jor, je sloeg even of, maar dat geeft ja, niet. Ja, maar... nee, dat, nou ja, goed, dan, dan moet je een cd nee draaien. Dit is, dat is uh, risico van het vak. Ik vind, dat, precies, ik vind het ontzettend knap dat je het gewoon hier laat horen. Maar ik zie trouwens wel een Middeleeuws Hof voor me als ik dit hoor. Ja, nou, wat, wat, je, wat je hoorde was een stuk uit, uh, uit de 17e eeuw van, uh, van Jacob van Eyck. Gewoon een Nederlandse componist die deze, uh, uh, ja, deze stukken speelde in, in, uh, op het Janskerkhof. En dat was toen een park waar mensen gewoon uh, wandelden... En, en, ja. en naar zijn prachtige fluitspel uh, luisterden. En nou even niet om op dat kleine foutje terug te komen... maar dat is de, toch de essentie van het spelen, van fluitspelen. brochure, je, je mond en hoe je het precies... Wat gaat daar nou net even fout dan? Nou ja, ik, ik denk, oh, ik kan nog net even mooi crescendo. Ja, ja, ik kan precies. die no nog net even mooi laten aanzwellen. Maar ja. het is hout en uh, ja. het is koud buiten. En ik kom net binnen en die fluit die, ja. die slaat dicht. Nou, maar de, de deksel het, op het neus. is het mooiste van... Ik <laughs> bedoel, als je zo'n stom stomme dwarsfluit ja. Het maar dat is gewoon van metaal of ja. van goud of ja. van zilver. Maar dit is allemaal zo teer en, en hout en ja, je hoort er alles op. Ja, ja, het is, het is, het, je bent hartstikke naakt eigenlijk als je het, als je het instrument speelt. Je hoort elke, elke kleine schakering. En het, ja, ik, ik vind wel bij het is of, of, of het is niks, of het is raak. Het, is, het mm -hmm. lijkt wel alsof er niks tussenin zit. Hè? Je, je, ja, jou valt het ook meteen, of ja, ah, net even ja, ernaast. Ja. Nou ja, dat is, ja <laughs> zo is het. Tussen. Dus nou, wat dat betreft wel een heel eerlijk instrument. Het is niet een instrument waar je zomaar... Je kan je in, niet achter verbergen. Nee, nee. Het is bijna net als zingen. Ja, het nou zo ja. zo naakt. Nog ja. één ding, want ik, ik lees in een interview in de Volkskrant... dat je met een barokdanser hebt gewerkt... en dat je ook steeds meer je lichaam inzet op het podium. Ja, dat klonk heel suggestief. Nou ja, hè? Ik ben ik... natuurlijk ja, reuze benieuwd hoe dat werkt. Ja, nou, dat gaat meer om dat als, als muzikus... ben je altijd maar gefocust op, de, op het geluid. Ja. En dus je, zit, je bent, ja, jij bent in feite met je ogen dicht... altijd aan het spelen en, en zo of vaak... en dan luister je. Of je bent gefocust op de noten. Maar, je, maar Tenminste, ik zeg wel je, maar het gaat maar, eigenlijk over ja, mezelf. Tuurlijk, tuurlijk. Je vergeet eigenlijk dat je op een podium staat... dat er gewoon ook mensen naar je kijken. <laughs> ja, en precies. Dat, en en, en dat, dat, is... dat lichaam ook iets moet doen... willen dat geluid eruit komt. Precies, en nou, je, moet, je moet als muzikus er wel eens aan herinnerd worden... Dat, je, dat, je, dat de mensen naar je kijken en niet alleen naar je luisteren. Goed, Erik Bosch, we gaan niet alleen naar je luisteren. Ik kan nu ook naar je kijken. Andere mensen kunnen dat ook weer als je concerten geeft. Dank je wel en dus nog gefeliciteerd met die enorme prijs. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Na de succesvolle opstanden in Tunesië en Egypte... is het raden welk Arabisch land als volgende omvalt. Wordt het Jemen, Jordanië of toch Bahrein? Of is outsider Saudi-Arabië aan de beurt? Nou, in Engeland kun je hier weddenschappen op afsluiten. Hieke Jippers, correspondent in Engeland. Goedenavond. Goedenavond. Welk, welk land maakt volgens jou de wetkantoren het meeste kans om uh, om, om te vallen? Er is één wetkantoor, een eerst wetkantoor, dat heet Paddy Power. En dat zegt dat uh, het, het land wat het meest waarschijnlijk zijn leider eruit gaat gooien als eerste, dat dat Jemen is. Jemen. En, en wat kun je verdienen als je bijvoorbeeld, ik noem eens wat, op Jemen 10 pond hebt gezet en het regime valt inderdaad als eerste? Nou, dan uh, krijg je uh, bijna twee keer zoveel terug. Dus 20 pond? Als je hebt ingezet, ja. ja. En welke andere landen staan, staan ook nog op die lijst? Nou, het is uh, in mijn ogen een beetje een onbegrijpelijk lijstje. Want het is Jemen top. Ja. Dan staat Jordanië als tweede dat en Algerije ja. als derde. Ja. En Marokko als vierde. Het meest in het nieuws hier vandaag was Bahrein. Ja. Maar dat staat um, op de vijfde plaats. Tegen een hele goede inleg. Eén één kans op de acht. Dat is heel merkwaardig. Libië bijvoorbeeld. Toch ook enorme toestanden aan de hand, begrijpen wij. Ja, uh, staat uh, op uh, nummer 7 met als laatste odds uh, één kans op de zestien. Dus um, Gaddafi zit uh, volgens deze boekmaker uh, uh, redelijk safe. Dus als ik het goed begrijp, 1 op 16. Als mocht er nou morgen in Libië de pleuris uitbreken... of misschien juist de revolutie of hoe je het over wilt noemen... dan krijgt als je op Iemand Libië... ja? Ja, die 1 pond heeft ingezet volgens mij 16 pond terug. En nog even... Saudi-Arabië, um, uh, staat dat op het lijstje? Andere landen misschien, outsiders. Saudi-Arabië natuurlijk ontzettend uh, belangrijk... maar die staan op uh, nummer 10 in een lijstje uh, van 11. Wat ik erg opmerkelijk vind is... Iran staat daar nog ver boven, oh, op nummer 6. Volgens mij hadden ze... Nou, misschien dat dat zou kunnen. We zullen het zien. Ik, ik, ik dank je wel. En wij zijn gekomen aan het eind van onze uitzending. Morgen zijn we er weer en dan zit hier John Jansen van Galen...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 Wat doet Rob Rensenbrink op een gewone zondagochtend? De verkiezingskoorts in de media wordt gevolgd door RTL-verslaggever Jos Heijmans. En 65 jaar arbeidsvitamine. Morgen van kwart over 12 tot 2 in de Perstibune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.